7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Portugal vraagt toch om noodhulp. Acties bij openbaar vervoer Amsterdam. En forse loonstijging in metaal-CAO.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 De invulling van de functie leidde dit weekend tot veel commotie. Toen bekend werd dat burgemeester Jorritsma van Almere een externe adviseur wilde inhuren voor 1600 euro per dag. Daar kwam veel kritiek op, ook van minister Opstelten. Wolders blijft in Flevoland totdat de nationale politie wordt ingevoerd.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 Manchester United heeft in de kwartfinale van de Champions League de uitwedstrijd tegen Chelsea gewonnen. In Londen werd het 1-0 voor de club van Edwin van der Sar door een doelpunt van Wayne Rooney in de eerste helft. Barcelona staat al met één been in de halve finale. Op eigen veld versloeg het Schachter Donetsk uit Oekraïne met 5-1. Dinsdag zijn de returns.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits nog op dit moment. 8 vierde goed voor 25 kilometer. Ongeluk zocht al voor vertraging, extra vertraging op de A12 Arnhem naar Utrecht. Daar staat dus een knoop op het Waterberg en daar Oosterbeek 6 kilometer. Bij afrit Oosterbeek is de linkerrijst ook afgesloten. Zeg schat, wanneer ga je eindelijk beginnen met schilderen? Ik? Huh?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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De werktijden van politieagenten moeten op de schop, vindt de minister opstelde. Die werktijden zijn te riant, die regeling, en dat is niet langer werkbaar. Gaat u zo meer over horen, Is maar eens maar veranderingen bij defensie. Een enorme bezuinigingsoperatie zal daar plaatsvinden. Ja, dat er bezuinigd zou gaan worden op Defensie, dat was al wel duidelijk... maar gisteren bleek dat het een van de grootste bezuinigingsoperaties wordt... die Defensie ooit heeft getroffen. Tanks, mijnenvegers, Cougar-helikopters en meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Functies dus. Worden allemaal geschrapt. We gaan erover praten met de twee Defensiespecialisten in de Tweede Kamer. Jasper van Dijk van de SP en Kees van der Staaij van de SGP. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van der Staaij, om bij u te beginnen, uh, viel dit mee of tegen? Nou ja, je schrikt toch wel weer even als je ziet hoe die effecten kunnen uitpakken van die bezuinigingen. Dat is toch wel echt gigantisch. En als je ziet wat dat allemaal voor gevolgen heeft, dan denk je van ja, is de wereldvrede uitgebroken? Of is er een kabinet uh, aangetreden? En het blijkt allebei niet het geval te zijn. En toch zulke drastische bezuinigingen. Kortom, u vindt het te ingrijpend? Ik vind het inderdaad veel te ver gaan wat er uiteindelijk hier nu allemaal moet gaan gebeuren bij Defensie. Oké, okay, nou dan gaan we maar eventjes naar de SP, want we hoorden het kabinet roemer alvallen, Jasper van Dijk van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er wereldvrede uitgebroken? Uh, nee, dat lijkt me niet. Maar het is uh, inderdaad zo dat de SP pleit uh, ook voor bezuinigingen de op de defensie. En ik heb uh, ik heb dan ook altijd tegen minister Hans Hille gezegd dat het onvermijdelijk is dat als hij 1 miljard gaat bezuinigen op de defensie, dat hij dan een stap maakt richting het uh, streepprogramma. Mm -hmm. Maar dat hij daar dan ook wel eerlijk bij moet zeggen dat het ambitieniveau van de krijgsmacht echt omlaag zal moeten. Ja, je kunt niet A zeggen en B doen, uh, zegt u. Nee, precies. Kijk, je kan niet zeggen uh, we gaan de Defensie flink inkrimpen uh, en tegelijkertijd blijven we op het hoogste ambitieniveau uh, meedoen uh, op wereldniveau en, en, en aan allerlei grote missies meedoen. Dat kan je ook niet maken ten opzichte van de militairen. Dat leidt tot onveilige situaties omdat je veel minder materieel hebt. Maar meneer, maar meneer Van Dijk, als u trouwens iets in de telefoon wilt blijven spreken, want die valt af en toe een beetje weg. U, u bent wel tevreden? Nou, ik vind dat je niet luxigloos 1 miljard moet wegsnijden bij de krijgsmacht. Je moet dat wel doen met beleid. Dus uh, dit vraagt echt op een, om een andere visie op de krijgsmacht. Een kleinere defensie zal er moeten komen. Er zal zorgvuldig met het personeel omgegaan moeten worden. En uh, ja, wat mij betreft moet er natuurlijk ook over de Joint Strike Fighter worden gesproken. Want op de lange duur kan je daarmee 6 miljard euro besparen. Oké, okay, dan ga ik, ik maar eventjes... Ja, we gaan ook maar even met weer naar Kees van der Stijn van de SGP. U hoort het meneer Van Dijk zeggen. Er moet uh, ja, niet rukzichtloos worden gesneden in Defensie. Daar moet over worden nagedacht. Met name over ja, wat voor gevolgen het heeft. Bijvoorbeeld uh, ten opzichte van missies die het leger uitvoert. Wat vindt u daarvan, meneer Van der Stijn? Ja, het is onvermijdelijk dat je moet nadenken... of je ambities nog wel te bewerkelijker zijn. Daar ben ik het met uh, Jasper van Dijk zeker mee eens. En wij hebben dus ook juist grote zorg over de onbalans. Als aan de ene kant wordt gezegd... Door het kabinet uh, willen we een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Uh -huh. Maar aan de andere kant blijven we doorgaan met te, te bezuinigen op uh, defensie. Ja, en we zijn wel weer... dus je, ziet, we... Ja, je ziet dat in het verleden al heel veel vet van die botten is weggehaald. Dus je ja. kan wel zeggen: gooit er nog maar weer een stevige visie-korting overheen. Uh, ja, dat werkt op de duur natuurlijk niet meer. Dat, uh, dan, uh, dan, dan loop je echt tegen de grenzen aan. Ja, want en... dat soort missies, zoals bijvoorbeeld nu in Libië, dat zou dan niet meer kunnen. Nou ja, kijk, er zal altijd wel wat mogelijk blijven, maar in ieder geval zal je dat veel minder dan ook kunnen. Maar bovendien vind ik ook de vraag, wat betekent dat eigenlijk ook voor de binnenlandse veiligheid? Wat heb je nog een bepaald minimum waar je voor wil gaan? En kijk, als we hadden net over die JSF, maar dat is het probleem ook nog eens erbij. Kijk, zo'n JSF is uiteindelijk pas geld voor ingeboekt in de periode 2017-2025. Ja, maar... Dus dat is geen geen oorzaak van de huidige problemen en het is geen oplossing van de huidige problemen. Goed. Dus dat klinkt wel aardig om de JSF altijd erbij te halen. Maar in feite ben je daar helemaal niet mee. Meneer Van Dijk van de SP, die JSF, we lopen nu al achter, de piloten klagen nu al dat ze met hun verouderde F-16's achterlopen op de bondgenoten. En gaan die bondgenoten zo langzamerhand niet eens sputteren en zeggen, Nederland, je hebt wel taken te vervullen. Ja, dat zou kunnen. Dat dat gebeurt, maar kijk, dat is natuurlijk ook wel de keuze die, de, die het kabinet zelf heeft gemaakt. Het kabinet kiest ervoor om 1 miljard te bezuinigen. Dan is het dus onvermijdelijk dat je de, de taken van de krijgsmacht verkleint. Overigens ook andere landen bezuinigen fors op defensie, uh, uh, Groot-Brittannië bijvoorbeeld. En uh, ja, ik heb daar uh, uh, niets, niets op tegen dat Nederland. Voortaan minder actief is in grote aanvalsmissies zoals in Irak en Afghanistan die ons weinig goeds hebben gebracht. Dus het, het, de krijgsmacht zal veel meer gericht moeten worden op vredeshandhaving en humanitaire missies... Uh, dan op uh, grote aanvalsoorlogen. Goed, we gaan ook eventjes naar Mark Robin Visser, onze verslaggever. Want die is bij de Militaire Academie in Breda. En jij hebt um, een van de vakbonden bij je, hè, Mark Robin? Hoe, hoe valt het nieuws daar? Bijvoorbeeld ook de opmerkingen van de Kamerleden... dat er flink moet gesneden worden in de taken van defensie als dit gebeurt. Ja, dat lijkt me een hele goede vraag... voor Ed Luchthart van de Militaire Vakbond AFNP. Nou, als ik hoor dat er uh, over de verkenningen gesproken wordt... dan denk ik, ja, dat is, er is over nagedacht. Er is nagedacht over de krijgsmacht. Er is nagedacht over de taken, over de taakstelling. Er is een rapport geschreven, dat is niet zo heel lang geleden. Dat heet de verkenningen. En daar wordt gesproken over de veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Uh, het kabinet heeft zich daar ook achter geschaard. Het staat ook in het, uh, in het regeringsbeleid. Dus ik begrijp ook niet zo goed waarom ze doen wat ze nu aan het doen zijn. Want als je dan een miljard gaat bezuinigen... dan praat je eigenlijk over de minvariant. Er zijn een aantal varianten uitgewerkt. En dan praat je over de minvariant uh, bij de verkenningen. En eigenlijk hebben de deskundigen daar al van gezegd... van ja, eigenlijk is dat een non-variant. Want daarmee heb je geen veelzijdige inzetbare krijgsmacht meer. Daarmee hou je eigenlijk helemaal niks over. Er werd vanmorgen al uh, gesproken door een van de Kamerleden over... Ja, is het nou met beleid of rutsichtloos? Rug, als ik u zo hoor, dan neigt u naar het laatste. Ja, dat, dat, dat geldt zowel voor de krijgsmacht in zijn geheel. als ook vooral voor het personeel. Want uh, wij krijgen signalen dat uh, ook heel snel die 10.000 mensen eruit moeten. Uh, als je kijkt naar 10.000 banen, ruim 10.000 banen die verdwijnen. dan uh, kun je op je vingers natellen dat daar heel veel gedwongen ontslagen bij zitten. Waarschijnlijk meer dan 4.000. Ja, en dat, dat noem ik rug psychologisch. Ja. Wat gaat u nu doen? Ja, wij gaan uh, ons uh, verzetten, niet zozeer tegen het bezuinigen op defensie. Want wij begrijpen ook dat er bezuinigd moet worden in dit land. En dat ook defensie daar zijn steentje aan bij moet dragen. Maar wat er nu gebeurt is dat defensie, het defensiepersoneel, de militairen en burgers bij defensie... onevenredig mee gaan betalen aan de rekening van de economische crisis. En wij vinden dat absurd. Dus wij gaan uh, ons daartegen verzetten. We gaan uh, actie voeren. Wij beginnen volgende week al direct uh, op een kleine 30 locaties de komende weken. Uh, daar gaan wij uh, bijeenkomsten houden voor het personeel. En wij, zijn, uh, wij richten ons op uh, 16 juni. En op 16 juni zal er een landelijke actiedag zijn voor defensiepersoneel. Dat was Ed Luchthart van de militaire vakbond AFNP. Ja, dan nog even naar meneer Van der Staaij van de SGP. Um, de SGP heeft tot nu toe het kabinet geregeld gesteund. Um, maar, de meneer Van der Bond zegt het al, houdt zich nu niet aan de eigen afspraken. Het kabinet, de gevolgen, zult u nu ook steun blijven verlenen? Wij hebben duidelijk in ons financieel plaatje ook gezegd dat SGP wij vinden dat er eerder geld bij moet voor defensie dan dat er dramatisch op bezuinigd moet worden. Nou, dat past dus Wij niet. hebben tot nu toe gezegd wij steunen die bezuinigingen niet en daar blijven wij bij. Zeker als je nu kijkt dat het ook een, een, een opeenstapeling is van en de bezuinigingen die alleen in het regeerakkoord zitten. Maar ook de algemene kortingen, van zogenaamde efficiëntie Plus toch eens de tegenvallers van Oerouskan. Dat alles bij elkaar maakt, maakt die miljard. En daarvan zeggen we, als je dat allemaal ziet, moet je toch eens even heel goed achter de oren krabben. Kan dit echt wel verantwoord zo? En wij zeggen nee. Oké, okay, nou dat antwoord hebben we ook gehad van Jasper van Dijk van de SP. Dit is um, ja, niet helemaal verantwoord. Gebeurt ruksichtloos, om het woord nog maar even te noemen. Meneer Van Dijk, um, wij verwachten dat de plannen morgen worden gepresenteerd aan het kabinet. Wat gaat u doen? Dan nou, ga ik heel goed bestuderen wat de plannen precies inhouden. Of er inderdaad wel echt zorgvuldig is gekeken. Of er uh, goed met het personeel wordt omgegaan. Want het is natuurlijk vreselijk naar dat er mensen inderdaad mogelijk op straat worden gezet. Dus je moet dan ook kijken of deze mensen weer mogelijk herplaatst kunnen worden in de publieke sector. Bij de politie of in het onderwijs. Nou, dat moet ook bezuinigd worden, meneer Van Dijk. Ja, dat klopt. Maar ja. eh, volgens mij heeft het kabinet ook gezegd dat er 3000 agenten bij kwamen en daar is niet zoveel van terechtgekomen. Dus eh, kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook kijken van wat gaat er met deze mensen bij de Frensie gebeuren. Het is heel naar als zij hun baan verliezen. Dus daar moet je heel goed naar kijken hoe die ermee omgaan Oké. Goed. Is. Dank uh, bij de heren Jasper van Dijk van de SP en Kees van der Stijf van de SGP. Ja. Fabrikant Spijker had hoge verwachtingen van de overname van Saab. Maar het gaat daar niet goed. Sterker nog, in Zweden gaan de deuren tijdelijk dicht. Daar gaan we straks over praten. Nu is de verkeersinformatie. Met de ANWB, John Hoka. Nou, de spits verloopt nog vrij normaal op de Notienville is goed voor 45 kilometer. Alleen in de regio Arnhem is het erg druk. Dat komt er een ongeluk op de A12 bij de afrit Oosterbeek richting Utrecht. Daar staat inmiddels een lange file van 10 kilometer vanaf kloppend de Waterberg. Daardoor staat ook flink vast op de A50, komende vanuit Os. Daar staat tussen hetere en grijze Geiswoord ook een lange file van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 7. De arbeidstijdenregeling bij de politie zijn te riant. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie concludeert dat die regelingen de inzetbaarheid van agenten belemmeren. Dat is dus een probleem. De aanpassing van de regeling is daarom onvermijdelijk, vindt de minister. In de Tweede Kamer is het eigenlijk wel met hem eens, merkte onze politiek verslaggever Michiel Breedveld. Iedere werknemer heeft via de arbeidstijdenregeling bepaalde rechten als het gaat om werk- en rusttijden en vrije tijd. Maar de regelingen voor agenten zijn veel rianter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 Ook vrije tijd en de inzet in het weekend is streng gereguleerd. Hennis Plasgaard van de VVD. Bijvoorbeeld het recht op vrije zondagen. Een gewone werknemer heeft het recht op 13 vrije zondagen minimaal per jaar. Een politieagent 26 vrije zondagen. En daarvan moeten er ook nog eens 22 volgen op een andere vrije dag. Um, er zijn bijvoorbeeld modaliteitenregelingen afgesproken. Dus een 36 urige werkweek opknippen in 4x9. Dat herkennen we, dat gebeurt ook in andere sectoren. Maar in het geval van de politie levert dat behoorlijk wat puzzelwerk op. Dus je moet nu inmiddels uh, zo ongeveer wiskundige zijn... om een uh, werkbaar dienstrooster samen te stellen. De Kamer vindt dat agenten flexibeler ingezet moeten kunnen worden. Criminelen werken ook 24 uur door. Het CDA heeft daar vorig jaar een ontzettend uh, punt van gemaakt. En nu pakt de minister van Justitie dit aan... En ik vind dat een hele goede om ook gewoon flexibel te zijn... politiemensen flexibel in te kunnen zetten opdat ze die, die criminelen oppakken. Al dus Jos Kuntjuris van het CDA. Door de regelingen zijn op piekuren te weinig agenten beschikbaar. Terwijl op rustige momenten er eigenlijk geen werk is voor de agenten... En dat leidt volgens Hennis Plasgaard van de VVD tot een trieste conclusie. Dan zie je na snelle berekening en wat navraag dat we het al hebben over ongeveer duizend FTE. En ook uit het rapport van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid wordt duidelijk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een korps Friesland... dat daar meer dan 15 procent aan capaciteit kan worden gewonnen als we dergelijke regelingen gewoon afschaffen. De oppositie in de Kamer wil wel praten over aanpassing van de arbeidstijdenregelingen... maar dat mag niet ten koste gaan van de agenten. Ronald van Raak van de SP. Ze krijgen met doden te maken, met zedenzaken, met hele indringende zaken. En soms heb je dan even tijd nodig om alles weer op een rijtje te zetten. Je wilt geen uh, gefrustreerde diender aan het werk hebben... of mensen die in de psychische problemen zitten. Dus af en toe heb je ook iets meer tijd nodig. Als het beter kan, kan het beter. Maar we moeten geen roofbouw plegen op onze dienders. Want het echte probleem zit volgens de oppositie ergens anders. Er zijn domweg te weinig agenten. En soepele arbeidsregelingen lossen dat probleem niet op. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de politie en over de arbeidstijdenregelingen daar. U hoort er dus later meer over. We gaan ook in deze uitzending nog verder over praten. Portugal gaat toch bij Europa aankloppen voor noodsteun... net als Griekenland en Ierland eerder al deden. Lange tijd ontkende Portugal de miljardenleningen van de EU nodig te hebben... maar gisteravond verklaarde de Portugese premier, dimissionair premier Socrates... dat er nu geen andere mogelijkheid meer is. Economie-redacteur André Meinema. André, wat heeft Portugal het laatste duwtje gegeven? Nou, je zou kunnen zeggen dat de druk is de voorbije weken, voorbije maanden. Zodanig groot geworden dat Portugal eigenlijk niet meer anders kon dan dat. De, de markten, de, de omstandigheden, het sentiment duwde Portugal richting dat noodfonds. Ze hebben lange tijd geroepen, nog in november, we hebben het allemaal niet nodig. Toen moest Ierland aankloppen. Wij hebben dat niet nodig. Wij zitten heel anders in elkaar, heel andere problemen dan Ierland. We hebben geen bankensector die in elkaar gestuikt is, zoals bij de Ieren. Eh, we hebben een groot begrotingstekort, dat is ons probleem. We een hoge staatsschuld, dat is ons probleem. Maar dan komen we met z'n allen, met de schouders eronder... en een goed bezuinigingsprogramma wel uit... Maar je merkt dat die markten dan dat niet geloven. Dat zie je terug in de prijs van het geld voor de Portugezen dat alsmaar, alsmaar opliep. Uh, de markt zegt als het ware, uh, wij hebben steeds minder vertrouwen. Dus vragen wij steeds meer geld voor een lening die zij bij ons willen afsluiten. Ja, en dan, dan duwt de omstandigheden Portugal naar de deur uh, van het noodfonds. En ja. uh, zo is het eigenlijk gelopen. Nou wilde Portugal wel bezuinigen, althans de, de vorige regering. Uh, ze kregen dat niet door het parlement geloodst. Moet Portugal nu iets gaan doen voor die hulp? Zoals Schiekenland ja. bijvoorbeeld. Ja, ze moeten, sowieso iets, ze moeten sowieso niet minder doen... dan dat ze zelf al van plan waren te doen. Integendeel, nu kijken de Europese Unie en het IMF mee over hun schouders. Dus de druk is eigenlijk nog veel groter dan dat. Ze moeten ook veel meer bevoegdheden uit handen geven. Ze moeten eerst aankloppen, plannen indienen... Nou ja. goedkeuring krijgen en dan vervolgens geld krijgen. Om komt een beetje onder curatele te ja, staan natuurlijk. Absoluut. Dus ja, absoluut. Die, die druk is ook uh, veel groter. En daarom hebben landen daar ook zoveel moeite mee om aan te kloppen. Want je bent in feite de controle een beetje kwijt over je eigen land. Je gaat niet meer over je eigen business. Daarbij komt dat Portugal natuurlijk uh, een regering heeft die al heel in op streek was met bezuinigingen. Een tandje hoger moest schakelen met bezuinigingen... omdat de cijfers tegenvielen. Het begrotingstekort was groter. Er was geen economische groei, maar een economische krimp. Dus er moest meer gedaan worden. De oppositie zei, ja, maar zo niet. De regering struikelt. Uh, ja, en dan wordt het allemaal heel erg lastig en vervelend. En vooral die laatste twee weken is het natuurlijk heel snel gegaan. Dan, dan merk je gewoon dat, dat zo'n land er geen, geen kant meer op kan. Bovendien, als je keek naar de rente die zij moesten betalen op staatsobligaties. Dat waren gewoon echt boekenrentes geworden. Voor vijf jaar lening betaalden zij meer dan 10 procent. Dat is wat jij en ik betalen als wij rood staan. Of op onze creditcard. Dan vinden we dat heel veel. En dat is ook heel veel. Maar dan moesten de Portugezen dus betalen voor de lopende zaken. Ja, dat is, dat is niet vol te houden. Even een paar heel kleine puntjes behandelen. Zit er wel genoeg geld in dat noodfonds om Portugal te helpen? We weten niet precies op hoeveel de Portugezen rekenen en hoeveel ze willen hebben. Enkele tientallen miljarden wordt gezegd. V 40, 50, 60, 70 miljard. Ja. Daar zit nog genoeg in dat fonds. Dus dat is geen probleem. Ook als er nog een land gaat aankloppen, dan ja. ook nog? Ja, dan wordt het lastig. Want het eerstvolgende land dat zal aankloppen, dat is een groot land. Dat zou dan bijvoorbeeld Spanje of Italië kunnen zijn. Maar bedoel, daarvan zeggen de, de analisten dat is heel eind weg. Maar er zit in dat fonds genoeg geld om de Portugezen uit de brand te helpen. Voor de Portugezen nog wel. Voor de Spanjaarden, dan is de ruif al snel weer leeg. André Mijnenmaar, dank je wel. Het is uh, bijna zes minuten voor. Voor half acht, wij gaan naar Saab, want dat gaat niet goed bij de Zweedse autofabrikant... die vorig jaar door het Nederlandse spijker werd overgenomen. Het personeel van de fabriek in uh, Trollhattan hoeft de rest van de week niet te komen werken... omdat veel toeleveranciers geen onderdelen meer willen leveren. Auto-industriekenner Wim Oudewierning, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Uh, nou, Het is zo dat uh, Saab vorig jaar uh, na de overname door Spijker... Uh, minder auto's heeft verkocht en geproduceerd dan ze verwacht hebben. Ze hebben minder inkomsten gehad. Een enorm verlies geleden van uh, meer dan 200 miljoen euro op een omzet van 800 miljoen. En uh, zelfs het geld van de uh, Europese investeringsbank is uh, voor de helft al opgesoupeerd. Dat was uh, 400 miljoen. Dus de, ja, de dagkant is eigenlijk een beetje leeg. Oei. En uh, die toeleveranciers uh, die willen wel betaald worden natuurlijk. Juist nu de verkoop van saap begint aan te trekken. Dat is uh, waar natuurlijk iedereen op hoopte. Uh, niet alleen in Europa, ook in Amerika uh, gaat de verkoop erg goed. Uh, maar je moet natuurlijk, als je die productie opstaat, die toeleveranciers wel goed kunnen betalen. Want één uh, bout of moer uh, om, die ontbreekt en je kunt geen auto's afleveren. Ja, die 400 miljoen die is dus uh, opgesoupeerd aan ontwikkeling nieuwe modellen, imagoverbetering natuurlijk ook. En dus zat het er wel ja. een beetje in als er niet snel een grote geldschieter bij komt? Het, het zat er wel een beetje in. Iedereen was vorig jaar al bang dat die financiering wel, van die overname al heel erg zwak was. En Saab is natuurlijk een minimale speler. Het zijn auto's met een bepaalde aanhang bij, bij liefhebbers van auto's. Maar er moet natuurlijk wel geld zijn om het verder te kunnen produceren, om leveranciers te kunnen betalen. Maar ook om nieuwe modellen te ontwikkelen. Want daar is ook een 400 miljoen euro voor nodig. En over anderhalf, twee jaar moet die nieuwe Saab 93 klaar zijn. Dus het het vertraagt het allemaal wel en uh, nu wordt er uh, uh, natuurlijk koortsachtig gezocht naar een oplossing. Een van de, de oplossingen is dat die uh, Russische financier Vladimir Antonov uh, in gaat stappen. Die heeft ook een verzoek bij de Zweedse autoriteiten ingediend om, om een uh, extra aandeel in Saab te kunnen nemen. En bovendien zou de Europese investeringsbank misschien nog meer geld beschikbaar... Uh, moeten stellen. En dat hangt er natuurlijk weer vanaf of de Zweedse overheid... daar garant voor wil staan, want zo Aha. werkt dat. Ja, nou dan ben ik wel benieuwd. Want het is natuurlijk wel een liefdesbaby voor Zweden... maar hoe ver gaat die liefde? Nou, die liefde die, die, die gaat uh, net zover als dat uh, de kast gevuld is met geld waarschijnlijk. Want het houdt een, een keer op. En het is wel een heel zorgelijke situatie die je kunt vergelijken met in de tijd toen, toen DAF failliet ging. En toen Rover in negen, 2005 ook failliet ging. Toen waren er ook een paar productieonderbrekingen omdat er geen geld was. En dat moet dan wel heel snel opgelost worden. Dus ik denk dat de komende week wel uh, cruciaal wordt voor Saab. Ja, maar kun je nu al concluderen dat dit toch te hoog gegrepen is voor Victor Mullen om dit bedrijf te redden? Uh, dat zou je kunnen concluderen. Het, het, het bewijs zal hij graag, uh, tegendeel van dat zou hij graag willen bewijzen natuurlijk door te overleven. Maar uh, je moet natuurlijk ook een, een toekomstperspectief hebben. Uh, zowel financieel als ook met je product in de markt. En beide zijn erg, uh, erg wankel. Ja, En ook hier draait het om vertrouwen. Zo blijkt wel. Hartelijk dank Wim, Oudemir en ik over uh, Saap, Waar de deuren zijn gesloten en het personeel voorlopig thuis mag zitten.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 En hoeveel vertrouwder vertrouwt. Dat begint met een telefoontje aan ons. Waar het overigens zelden bij blijft. Theodor Gieles Private Bankers. Serious money taken seriously. Salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. SDWorks.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Portugal heeft 80 miljard nodig van Europa. En werktijden politie moeten op de schop. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Portugal heeft bij de Europese Unie aangeklopt voor noodsteun. dus dat niks anders op, omdat Lissabon steeds meer rente moet betalen... op leningen in eigen land. Bovendien zit het land zonder regering... nadat het parlement eind vorige maand tegen zware bezuinigingen stemde. Volgens deskundigen heeft Portugal zo'n 80 miljard euro nodig... uit het Europese reddingsfonds. Daarin zit ongeveer 250 miljard. Gevolg van die Europese steun is dat Portugal zwaar zal moeten bezuinigen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft toegezegd... het Portugese verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Er zijn opnieuw acties in het openbaar vervoer in Amsterdam. Straks tussen tien en twee rijden er geen trams, bussen en metro's. En dat is uit protest tegen de 120 miljoen euro... die Schuld van Hagen wil bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden. Als de minister niet toegeeft... zullen de vakbonden steeds hardere acties gaan voeren. De arbeidstijdenregeling bij de politie moet veranderen. Dat vindt min vind minister Opstelte van Veiligheid. De riante regeling belemmert de inzet van agenten. Een groot deel van de Kamer is het met hem eens. En ook PVV'er Brinkman. Het ergste is nog, ik heb het zelf meegemaakt als politieman... dat op het moment dat er zich grote calamiteiten voordoen... dat mensen uiteindelijk gewoon naar huis werden gestuurd... omdat dat vervolgens een arbeidstijdenwet overtreding zou opleveren. Nou, gekker kun je niet maken, zou ik zeggen. Politiemensen hebben recht op 26 vrije zondagen per jaar. Voor de meeste andere werknemers zijn dat er 13. En ook mag een dienst niet langer duren dan 9 uur, terwijl dat normaal gesproken 12 uur is. En het gevolg is dat er op piekuren vaak te weinig agenten aan het werk zijn en op rustige momenten weer te veel. Vanmiddag is er een debat in de Kamer over de arbeidstijden bij de politie. Het overleg over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar zit muurvast. Topoverleg van president Obama met de republikeinse en democratische leiders in het congres, Boehner en Reid, dat heeft helemaal niks opgeleverd. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. En als er vrijdag om middernacht geen akkoord is, dan worden volgens de Amerikaanse regels honderdduizenden ambtenaren van niet-essentiële federale overheidsdiensten naar huis gestuurd. En daar zit niemand op te wachten, zegt de Republikein Bener. Republicans have no interest in shutting down the government. Shutting down the government, I think is irresponsible and I think it'll end up costing the American taxpayers more money uh, than uh, than we're already spending. In de Nederlandse metaalsector is een nieuwe cao-werknemers... krijgen de komende twee jaar 4,45 procent bij, vertelt FNV-bondgenoten. Onze sector, de kleimetaal, heeft het de afgelopen twee jaar heel zwaar gehad. Er zijn veel realisaties geweest, er hebben zware klappen gekregen van de crisis. Nou, en onze inzet was echt, nu het weer wat beter gaat, om ook ervoor te zorgen... dat de vaklieden, de loodgieters en de lassers in onze sector... Minimaal de koopkracht zouden behouden. En dat is ons gelukt. En ook zijn er afspraken gemaakt om meer jongeren, waar jongens en 45-plussers aan te trekken. En werkgevers kunnen de loonsverhoging vier maanden uitstellen als ze langdurig omzetverlies lijden. Die nieuwe metaal-CAO geldt voor ruim 330.000 werknemers bij meer dan 30.000 bedrijven. De Gronische politie en de gemeente hebben het huis van het meisje van twaalf... dat vorige week een baby kreeg, laten leeghalen. En ook zijn de ramen dichtgetimmerd. Politie en gemeente hopen dat het pand nu geen doelwit meer is van vernielingen. Gisternacht was het woord pedo op de gevel geklad en waren ramen ingegooid. 100 kilo henneptoppen, duizenden euro's, twee auto's en een woning... dat is allemaal in beslag genomen bij een grote drugsactie. Ook zijn drie mensen aangehouden. Met 170 man sterk deed de politie tientallen invallen. Waarbij enkele tientallen woningen zijn bezocht. Waarbij zoekingen zijn gedaan in zowel woningen als bedrijfspanden, eh, garageboxen. Eh, en dit naar aanleiding van onze aanpak eh, om de henneptheelt, de handel in hennep, maar ook criminele organisaties eh, aan te pakken. En die invallen waren vooral in Groningen, maar ook in Leeuwarden, Drachten, Assen en Leiden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een stevig hoogtegebied zorgt de komende dagen voor droog, zonnig en ook zacht lenteweer. Vandaag zien we nog wel wat wolkenvelden, maar de dag begint met veel zon. Later vanochtend neemt de bewolking toe en kan er in het noordoosten mogelijke spat regen vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij maximaal tussen 11 graden op de wadden en 20 graden in Limburg. En daarbij staat een meest matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder, dan daalt de temperatuur naar een graad of 4. In de loop van de nacht ontstaat mogelijk een enkele mistbank. Morgen en in het weekend is het zonnig, droog en zijn de temperaturen aangenaam. Vrijdag en zaterdag liggen de maxima rond een graad of 15. Maar zondag wordt het met gemiddeld 17 graden nog iets warmer. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. 21 files, bij elkaar opgeteld 80 kilometer. Het is een vrij normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer in de regio Arnhem. Want daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A12... met de afrit Oosterbeek richting Utrecht. Er staat nu nog 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reisselken weer vrij. Daardoor loopt het ook nog flink vast op de A50, komen we vanuit Os. Daar staat dus de knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort nog 10 kilometer.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 Tot ziens op de Rode lopen in de Big Apple. Boek nu een Joop van den Ende theaterproductie... en maak kans op dit unieke vierdaagse gale première arrangement in New York. Bel 0900 1353 of ga naar musicals.nl. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden.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 De padstelling in Ivoorkust duurt nog altijd voort. Er waren berichten dat Bakbo zou vertrekken... maar dat werd door Bakbo zelf weer De troepen van zijn tegenstander, Ouattara staan nu bijna letterlijk op zijn stoep... maar ze slagen er nog steeds niet in om hem weg te krijgen. Buitenlandredacteur Kees Elenbaas wist vannacht nog contact te krijgen... met Pauline Baks in de hoofdstad Abidjan. Een stad in oorlog, zonder water en stroom. En vroeg haar of er ondanks de gevechten nog onderhandeld wordt. Het is heel moeilijk om daar zicht op te krijgen, want er wordt vrij weinig gezegd. De VN is behoorlijk stil en van Bakbo's kamp is het al helemaal moeilijk om iemand te pakken te krijgen. Die spreken tegenwoordig vanuit Parijs. En kampen zei gisterochtend, van nou, we hebben wel geprobeerd te praten, maar dat heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Want Bakbo die denkt nog steeds dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, dus ik denk dat die onderhandelingen zeer, zeer moeizaam gaan. Wat zijn de opties? Waar zou die naartoe kunnen? Er wordt ook gezegd dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika al een paar keer een aanbod heeft gedaan, dat die daar naartoe kan. Ja, precies. Uh, Zuid-Afrika uh, heeft, heeft natuurlijk een heel eigen geschiedenis qua apartheid. Uh, Bakbo is iemand die zegt zich op te werpen voor Afrikaanse zelfbeschikking en heeft daardoor... Vredelijk redelijk goede banden met, uh, met Zuid-Afrika. Hij heeft ook hele goede betrekkingen met Angola. De president van Angola is een uh, vriend van hem en hij zou daar eventueel ook terecht kunnen. Dus beide landen zouden hele goede opties zijn. Dat zijn ook prima landen om te wonen, zou je zeggen. Maar hij wil dat dus nog niet. Als hij nu vertrekt, komt er dan zoiets als een, als een bijltjesdag? Is men daar bang voor met al die jonge mannen die met wapens rondlopen? Ja, er bestaat wel een grote vrees voor. Zeker onder diplomaten en onder uh, buitenlandse waarnemers en uh, mensenrechtenorganisaties. De, de kans is groot dat het tot allerlei wraakacties komt. En dat is nu ook al een beetje het geval. Uh, uh, sommige milities van Bagbo openen het vuur op mannen van Wattera en vice versa. Dat zijn dan incidenten waar we niet zo heel goed zicht op kunnen krijgen, maar die gebeuren zeker wel. Uh, de spanning uh, onder de bevolking is behoorlijk opgelopen hierdoor. Um, tegelijkertijd moet ik zeggen, er is een vrij grote uh, uh, peacekeeping force van de Verenigde Naties. En Frankrijk is hier natuurlijk ook. En ik denk dat beide troepenmachten zich uh, erg van bewust zijn dat ze zo snel mogelijk... De stad veilig moeten stellen als het eenmaal tot een oplossing komt. Nou, dat was uh, Pauline Baks in gesprek met uh, onze buitenlandredacteur Kees Elenbaas. Wij hopen later deze uitzending nog een keer te spreken met uh, Pauline. Dan de sport, soms wat hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond weer twee kwartfinales in de ja. Champions League, waar we voor gingen zitten, was uh, Chelsea Manchester United. Ja. <laughs> viel het jou nou ook zo tegen? Ja, je had andere net moeten kijken als het mogelijk eh, nee, was, zei niet. je vroeger. <laughs> uh, maar laten we toch wel eerst even over Chelsea, Manchester United. Ja, dat was opgeklopt, maar Chelsea is eigenlijk al bezig aan een heel matig, matig seizoen. Uh, en Manchester kwam uh, vroeg op voorsprong. Prachtige actie van de, het eeuwig levende hebbende Ryan Kicks En uh, toen een prachtig doelpunt. 1-0. Uh, ja, en toen, en toen. Manchester vond het eigenlijk wel best. En Chelsea, een tandeloze tijger, werd het uh, door onze verslaggever genoemd. Nou, dat klopt ook wel. Het proberen het wel. En als het dan eens wat had, dan had je nog de 40-jarige Edwin Van der ja. die daar ook weer op zijn doonje gemak he? stond. Die daar te keeper. Het blijft ook wel een fenomenaal uh, gezicht, de uitstraling van de man. Je hebt wel het idee dat ze hem tegen hem opschieten, maar hij staat altijd goed. Hij is altijd. en was heel rustig en goed. En eigenlijk had Manchester United, hoe raar het klinkt, niet echt een kind aan Chelsea. En uh, ja, had negen jaar daar niet gewonnen. Het was erg opgeklopt, maar het was een hele, hele matige wedstrijd. Het krantje kon erbij, zeg maar, na de rust. En ja. Uh, ja, 1-0. Manchester gaat gewoon naar door naar de halve finale. Zo'n beetje zeker nu wel. Ja, nou dan hadden we dus naar die andere wedstrijd moeten kijken, zei je ja. al. Je zei gisteren uh, dat ja. het wel moeilijk <laughs> zou kunnen worden. Zou kunnen worden, ja. Als je de uitslag ziet, 5-1, denk je, nou, was een walk-over. Was, een walk -over. was ja. het uiteindelijk ook wel. Maar op 1-0, heel snel was het al 1-0. Via Iniesta kreeg dat Chuck Dardoniets 3-4 enorme kansen. En met Aha. name Luis Adriano, hun spits, zal nog wel eens nadenken terug in het vliegtuig met wat als. Maar daarna was er ook geen houden meer aan. En dat Shakhtar deed het niet eens zo slecht. Maar de individuele klasse van Barcelona is zo groot. Ja, dat zelfs zonder de scorende Messi, die ook maar even mens blijkt te zijn deze maand. Uh, ja, het uiteindelijk 5-1 werd, stond er weer op het bord. En dat betekent voor de liefhebbers, tussen 16 april en 4 mei kun je vier keer naar Barcelona Real Madrid gaan kijken. Twee keer in de Champions League, één keer in de competitie en één keer in de beker. Dus wat dat betreft wordt het wel een Spaans uh, voetbalmaandje Is eigenlijk de koers al uh, gelopen, Barcelona. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chalk en 0-4, dat worden de halve finales van de Champions League. De koersen zijn nog niet gelopen in de Europa League. En de Nederlandse clubs moeten zwaar aan ja. de bak. Hoe zwaar krijgen PSV en Twente net? Nou, ik denk eigenlijk dat PSV toch iets gunstiger geloot heeft. Benfica uit dan, dan Villa Real. Wat Twente doet. Benfica is een beetje een vergelijkbare club met PSV. Snakt, snakt naar uh, succes. Wordt geen Portugees kampioen. Uh, PSV zit toch ook wel in een lastige fase. We zeiden het maandag ook al. Maakt moeilijk doelpunten. Nou is dat vanavond ook niet de allerbelangrijkste opdracht. Zou ook wel eens een, een redelijk gelijkwaardige wedstrijd kunnen. Worden. En Twente, um, uh, ik wens niet veel mensen Real uit toe. Want die staan er maar vierde in Spanje, las ik nog ergens. Maar dan zit je achter Barcelona, Real en, ja. en Valencia. Uh, is een hele goede ploeg hoor, een hele sterke ploeg. Maar Twente is natuurlijk ook een hele goede doen. De grote vraag bij Twente is wel, met de toch wat smalle selectie. De vermoeidheid, uh, Theo Jansen, Ruiz, hoe zijn die? Dat zal vanavond belangrijk worden. Ik denk dat Twente een zware avond tegemoet gaat. En, en PSV een vrije gelijkwaardige avond. Maar ze kunnen beide wel degelijk uitslagen boeken waarmee ze over een week een goede kans houden. Hoor. We gaan er weer voor zitten, Tom. Joei. Tot morgen. Zo, eigenlijk blijft er nog een volwaardige leger over... als de voorgenomen bezuinigingen doorgaan. Um, daar gaan we het straks over hebben met uh, generaal buitendienst Hans Kouzy. Verkeersinformatie, um, er staan wel files uh, en ook een paar flinke... maar we hebben helaas niemand uh, bij de ANWB op dit moment. Dus dat houdt u van ons te goed bij deze. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dus geen tanks meer, geen Cougar-helikopters. En ook geen missies meer zoals die naar Oeruzgan. Er moet fors bezuinigd worden bij de defensie. Eén op de zeven banen zal ook verdwijnen. in alle lagen van de organisatie. Gaan we over praten met de generaal buitendienst. en oud bevelhebber van de landstrijdkrachten, Hans Kouzi. Goedemorgen. Goedemorgen. En u leidde ook in de jaren negentig. nog de grootste reorganisatie van de krijgsmacht tot nu toe. Die overgang naar dat kleinere, slagvaardige beroepsleven. Is dit vergelijkbaar? Qua nou, omvang? Qua impact wel, qua omvang, dus ja zeker. Ja. Ja. En hoe ging dat toen? Ja, toen was het natuurlijk, ging u iets, ging u iets anders doen met z'n allen. Nu ook wel, maar dan wat negatiever. Nou, het grote verschil is uh, inderdaad uh, hoe er met personeel wordt omgegaan. Toen uh, was juist de richtlijn van uh, de minister... Uh, probeer gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, dat is uh, heel aardig gelukt. En nu is het zo van, van er moeten dus uh, heel veel mensen ontslagen worden... want er is gewoon geen, uh, geen geld meer. En dat is natuurlijk heel iets anders dan, uh, dan toen... waar er geprobeerd werd om uh, zoveel mogelijk uh, ontslagen te voorkomen. Dus Wat vindt u van de hoeveelheid de mensen die eruit gaan? Want wij zijn erachter gekomen dat het waarschijnlijk wel nou, de duizenden zullen zijn. Het gaat natuurlijk om 10.000 arbeidsplaatsen. Maar door die gedwongen ontslagen dus ook echt om mensen die weg moeten. Ja. Nou, dat is uh, ook het grootste probleem van de, van de militaire vakbonden. Want uh, ja, de arbeidsmarkt is nu uh, helemaal niet uh, gunstig voor uh, met name dus mensen in de categorie uh, 40 tot, uh, tot 55 jaar. En dat betekent dat het dus voor de mensen die dan ontslagen worden, een geweldige klap, als je dus ja. uh, vele tientallen jaren dus heel loyaal uh, voor Defensie hebt gewerkt, dat je dan buiten je schuld uh, ontslagen wordt en dat de kans op een andere baan uh, maar gerimd is. Ja, en dat is, dat is het sociale aspect. Er is natuurlijk ook nog een ander aspect. Hoe um, gaat het dan verder met het, het Nederlandse leger? Blijft er nog überhaupt een volwaardig leger over, denk u? Ja hoor, uh, iedere keer uh, als er een bezuiniging is... dan wordt er gezegd van uh, dit, uh, dit kan niet... of uh, dit is echt uh, de absolute bodemgrens. Mm. En we zijn dus al uh, heel veel kabinetten... toch weer door die bodemgrens uh, gegaan. Dus uh, ja, het is natuurlijk weer even wennen... dat je toch uh, de schaal wat, wat, wat kleiner wordt. Maar het blijft... Nog steeds een inzetbaar leger, wat overal in de wereld ingezet kan worden. Alleen de omvang wordt kleiner. Dus in, in uh, Uruzgan hadden we dus uh, 2000 militairen. En een volgende keer als het zo'n soort operatie is, ja, dan hebben we er misschien maar 1200 of zo. Maar we kunnen diezelfde taken blijven uitvoeren. Maar meneer Cousin u zegt iets kleiner, maar is het nog wel zo volwaardig? Want als wij horen dat de Cougar-helikopters weggaan, dan is dat een forse aanslag op de luchtmobiele brigade. Als we horen dat de tanks weggaan, dan kan de cavalerie dus opgeheven worden. Er gaan dus onderdelen verdwijnen, het leger wordt eh, minder slagvaardig. Ja, de, laten we zeggen, de, de, wat we dus kunnen aanbieden... dat, dat wordt een tandje minder, dat, dat is zo. Maar aan de andere kant, de, de, de verenigde officierenverenigingen hebben juist uh, al vorig jaar in juni gepleit... als die uh, bezuinigingen komen, gaan er niet overal kaasgaven... dat uh, er overal wat afgaat. U vindt dit maar, geen kaasgaafmethode? Nee, dit, dit is dus echt een keuze maken... om bepaalde wapensystemen dus helemaal uh, af te schaffen. Dan heb je het voordeel dat, dat het... Uh, niet meer hoeft te onderhouden te worden. Uh, dat er geen reservedelen hoeven te zijn. Dat niet mensen die de nieuwe technologie van tanks volgen... dat die dat uh, moeten blijven doen. Dus dan kan je dus uh, veel beter... Uh, de bezuiniging invullen. Doordat je dan uh, relatief gezien, als je het vergelijkt, dat je dan minder operationele eenheden hoeft uh, op te heffen. Dan als je overal gaat, uh, gaat kaasgaven. Want dan, uh, ja, dan, dan wordt het overal een stuk minder. En dat levert dus veel minder op. Want dan of je nou. 80 tanks hebt of 60 tanks, ja je moet al, het, al hetzelfde doen. Je moet al die reservedelen hebben, je moet al het onderhoud plegen. Ja. Dus dat, uh, dat schiet veel minder op. Dus wat dat betreft vind ik het dapper van de minister... dat hij dus echt uh, dit soort keuzes heeft willen maken. Meneer je ziet eigenlijk niet zoveel problemen... Hè? behalve dan het sociale aspect, mensen die ja, hun baan kwijtraken. Ja, uh, het, het standpunt van wat sommige mensen dus innemen... van uh, de Nederlandse krijgsmaat moet zo groot mogelijk blijven... dat, vindt ja, u niet. dat vind ik dus geen, geen, geen, geen, uh, geen goede stelling. Uh, de politiek bepaalt uh, hoeveel geld men over heeft voor, uh, voor Defensie. Nou, dat is op het ogenblik dus een heel stuk minder. Uh, nou, daar moet je dus de bakens verzetten. En de minister van Defensie had geen keuze. Hij, hij moest die bezuinigingen halen. En dan vind ik wel dat hij op een verstandige manier... De bakens heeft verzet. Maar als u dat zo zegt, dat u dat geen bezwaar vindt, dan moeten we toch even naar de ambities, politieke ambities, de gevolgen daarvoor. Want Nederland zal nu, eh, als het gaat om bepaalde onderdelen, beroep, meer beroep moeten doen op anderen. En dat wilden we toch na Sebrenica niet meer? Nee, dat is, dat is echt. Uh, ja, vind ik. Uh, oude schoenen weer uit, uh, uit de kast halen. om te zeggen dat willen we dus niet meer. Uh, nou, problemen... dat, dat zijn niet van die oude schoenen. Want dat, dat, was een dat is een beleidsvoornemen. We wilden niet te veel op anderen hoeven leunen. En nu hebben we bepaalde onderdelen gewoon niet meer in huis straks. Ja, maar we hebben dus die, uh, die uitspraak. Die visie is al heel lang uh, verlaten. En uh, Nederland kon al op bepaalde dingen niet, niet alles doen. Nou, dat wordt nou een stukje, een stukje minder. En uh, dan zeg ik, uh, we hebben, waar het om gaat, is dat je een goede kwaliteit blijft behouden. En uh, de Nederlandse Defensie heeft een hele goede kwaliteit. Uh, heel goed opgeleid personeel. We hebben goed materieel. Ja, en het, het wordt dan wat, wat minder. Ja, dat is natuurlijk altijd uh, zuur. Maar uh, ja, uh, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar... En wij zijn niet de enige hoor, want in Engeland, in Duitsland... worden net zulke grote bezuinigingen ingevoerd als, als hier in Nederland. Dus het is heel West-Europa wat uh, door de crisis dus uh, erg moet bezuinigen... en Defensie daar ook laat, uh, mee laat lopen. Maar er zijn natuurlijk ook veel vragen over de JSF, de aanschaf van de nieuwe vliegtuigen voor Defensie. Uh, wat vindt u eigenlijk? Moet, moeten die aangeschat worden? Uh, er zijn politieke partijen, ook vakbonden die zeggen... misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken als er zoveel mensen uitgaan. Die dingen zijn duur. Ja, maar aan de andere kant, het is wel uh, de basis van, uh, van de koninklijke luchtmacht uh, dat soort toestellen. En uh, ja, ik denk dat uh, bijna bij elk conflict wat er is, wordt het bijna altijd met uh, moderne vliegtuigen opgetreden. Mm. Kijk nu maar wat er in uh, Libië gebeurt. Dus als je dan een keus maakt, dan, dan moet dat... Uh, moet hier wel wel komen, ja. Ja, oké. Okay. Denkt u niet, meneer Kozik, dat internationale organisaties... andere landen, maar bijvoorbeeld ook de NAVO heeft al gezegd... Uh, hier zorgen over te hebben, gaan sputteren? Nou ja, natuurlijk. Uh, als je dus als NAVO merkt dat uh, in heel veel landen uh, de omvang kleiner wordt... dan vind je dat natuurlijk niet, uh, niet leuk, niet want leuk. dan heb je wat minder mogelijkheden. Dus ja, natuurlijk uh, zullen ze sputteren. Maar uh, ja, zij gaan er niet over, over de omvang van de Nederlandse defensie. Wat kunnen we verwachten bij uh, defensie, denkt u? Want wij hebben vakbonden inmiddels gehoord, die zijn woedend. Vinden dat er uh, ja, sprake is van afbraak van het leger? Verwacht u stakingen, werkonderbrekingen? Nou, stakingen uh, mag niet. Maar uh, er zullen zeker, uh, de acties die, die er al zijn geweest zullen zeker nog uh, geïntensiveerd worden. En uh, men zal nog feller gaan, uh, gaan protesteren. Maar aan de andere kant, uh, ik verwacht niet dat daar uh, heel veel resultaat van, uh, van uh, vandaan komt. Want ja, uh, het geld moet wel ergens vandaan komen. En uh, hmm. ik denk niet dat er andere mogelijkheden zijn. Maar als we het goed begrijpen, vindt u dus niet dat we door een bodem zijn heen gezakt, zoals de kritiek nu wel klinkt? Ja, ja, ik heb dat verhaal al twintig al, al jaar lang, hoor ik dat verhaal. Dus ja, dat, ja, dat is uh, waar. Daar komen ze steeds bij natuurlijk. Dus, dus, dus, dus uh, ja, waar is die grens? Kijk, in het, uh, toen het uh, nog een koude oorlog was tegen het Warschau-pact. dan kon je min of meer mathematisch uitrekenen... om die enorme tanklegers tegen te kunnen houden... heb je zoveel uh, eenheden nodig. Dat kon je bijna mathematisch uitrekenen. Maar nu gaat het om conflicten overal in de wereld. En uh, je kan als Nederland toch niet met alle conflicten ja. meedoen. Ja, dan, dan wordt het nu dus... Uh, uh, ietsjes minder. Maar ja. zo'n grote missie als Oeverscan zit er niet meer in. Niet meer in. Nou, niet, niet uh, met 2000 militairen tegelijk. Dat, dat gaat dus niet dan niet meer. Maar uh, we kunnen wel aan met soortgelijke dingen nog uh, mee blijven doen. Maar kleiner dan. Maar kleiner dan. Ja, ja precies. Meneer Cousie, hartelijk dank oh, okay. voor uw uitleg en uw analyse. Hans Cousie, hoort u generaal buitendienst en oud bevelhebber van de landstrijdkrachten. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. In de ochtendbladen ook al aandacht voor die voorgenomen bezuinigingen op defensie. Daar gebruikt bijvoorbeeld het Nederlands Dagblad de beeldspraak... Eh, sinds minister Hans Hille bezuinigingen aankondigde... zitten tienduizenden militairen en medewerkers... verstopt in hun emotionele schuilkelders. Christen Ari Arie Slob vraagt zich op Twitter af... hoe VVD, CDA, PVV dit gaan uitleggen. Meest rechtse kabinet ooit komt vrijdag... met onverantwoord hoge bezuinigingen op defensie, schrijft hij. Hij voegt eraan toe dat in het vorige kabinet juist een CDA-staatssecretaris... Secretaris was met het werven van militairen... terwijl een CDA-minister er nu weer duizenden uitzet. Big Brother krijgt betere ogen. Over een paar jaar moeten langs de Nederlandse snelwegen en wegen... nieuwe camera's staan. Nou, de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Een voorbeeld van zo'n verkeerscamera. Um, in een verticale behuizing zitten drie camera's. Um, een gewone een infraroodcamera en ook nog een 3D-camera. De gewone camera leest kentekens. De 3D-camera kan zien of iemand zit te bellen... of zonder gordel rijdt. En het duurt nog wel even voordat die vaste palen er zijn... om de verwachting is, de verwachting is ja, dat ze 2013 beschikbaar zijn. Maar nog dit jaar wil het OM beginnen met de mobiele variant... met lasers die de snelheden vastleggen. Vlees en aardappelen zijn in de supermarkt in een maand... 10% duurder geworden, tot becijferd onderzoeksbureau GFK. Prijsexplosie... in supermarkt luidt dan ook de kop bij de Telegraaf. Bureau eh, GFK vergeleek de prijzen in de maanden januari en februari. Laken als pasta, rijst en koffie zijn 5% duurder geworden. De stijging wordt deels verklaard doordat januari een maand vol acties is, maar ook zonder dat effect lopen de prijzen op. Dan naar België, de kroonprins Laurent houdt er eh, eigen diplomatieke contacten op na, schrijven de Franstalige kranten La Heure en La Libre Belgique. Zo heeft hij op eigen houtje besprekingen gevoerd met personeel van de Libische ambassade, dat tegen Gaddafi is. Personeel zou de ambassadeur die wel trouw is aan de Libische leider omver willen werpen. Laurent voerde zijn gesprekken zonder medeweten van het paleis of de regering. Hij zorgde onlangs nog voor een rel om tegen de wens van zijn vader in, en ook van de premier, naar Congo te reizen. En hij doet het opnieuw. Volgens de morgen is de prins nu weer naar Gabon. Ook voor deze reis heeft hij geen toestemming. Nou, twee kranten die kiezen voor een uh, mooi lentebeeld met kersenbloesem. Op de voorpagina. bij de Volkskrant is het een uh, foto van een imker... die uh, op de Betuwe door een kersenboomgaard vol bloesem loopt. Wij trouwen ook kersenbloesem, maar dan die van de Japanse kers. Het is een foto van Japanse gezinnen die in Amstelveen onder de roze bloemen... de slachtoffers van de tsunami herdenken. Het kersenbloesemfestival van de gemeenschap heeft dit jaar een zwart randje. De Telegraaf speelt het even uit. Nu de benzineprijs 1,72 euro en 18 achttiende heeft bereikt... laat de automobilist per liter een hele euro in de schatkust glijden. De BOVAG zegt dat als de overheid de benzineprijs te hoog vindt... ze ook naar zichzelf moet kijken. Prijzen van olie en gas zijn dan wel gekoppeld. Toch waarschuwt GasTerra in het FD dat de aardgasbaten zullen teruglopen. Niet in alle verkoopcontracten is de koppeling met de olieprijs gemaakt... en de gasprijs staat de komende jaren onder druk. Je moet even naar Brazilië. Clarence Seedorf beheerst namelijk al dagen de Braziliaanse media. Voetballer van AC Milan overweegt om na dit seizoen voor Corinthians in Sao Paulo te gaan spelen. Een Braziliaanse televisieploeg vroeg hem of dat waar is. Ah, Ronaldo is een vriend. We dat hij me was interessado. E, uma coisa in Brazilië Ik zei dat ja. Dus ik zei dat ik me zoek en ik Marcel, wat zegt hij? Een perfect Portugees, want dat kunnen we wel zo zeggen. Zegt Zeedorf dat hij in gesprek is met zijn vriend Ronaldo... tegenwoordig technisch directeur bij Corinthians. Brazilië is niet geheel vreemd voor Zeedorf. Hij is getrouwd met een Braziliaanse. Oh, vandaar. Het gezin Zeedorf heeft ook een woning in Rio de Janeiro. Hm. Vroeger hadden we de PTT, bekende Post, Telefoon en Telegraaf. Dat werd de PTT Post. Na de overname van het couriersbedrijf TNT werd het TNT Post. En Nu de post en pakketjes uit elkaar gaan, komt er weer een nieuwe naam... Post NL, dat meldt het AD. Vandaag krijgen de werknemers van het bedrijf de nieuwe naam en het nieuwe logo gepresenteerd. Dat logo is net als bij TNT oranje, weet de Telegraaf. En dus de brievenbussen houden dezelfde kleur. Geen van beide kranten heeft trouwens het logo afgedrukt. Ach, Kate is ziek. Kate is koetsiek, schrijft de Telegraaf. Aanstaande bruid van prins William kan niet goed tegen het gewiebel... van de antieke koninklijke voertuigen. Daarom zal ze per koninklijke Rolls Royce... bij het Westminster Abbey aankomen voor haar bruiloft. Na de ceremonie zal ze even de tanden op elkaar moeten zetten... want dan gaan ze toch echt met paard en wagen naar het paleis. Als dat maar goed komt... Na acht uur in het Radio 1 Journaal meer over de bezuinigingen op defensie. Ook over de arbeidstijden van de politie. Die zijn veel te ruim, vindt de Tweede Kamer. De politie kan efficiënter worden ingezet. Nu hoort Lex Rungekamp, onze verslaggever, over de situatie in Libië. Hij is nog altijd in Benghazi. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen de kwartfinales van de Europa League. Villarreal FC 20. Laag, wordt niet gestopt.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 Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Badery. Jolante neemt je mee in de wondere wereld van de misverkiezingen. Wat beweegt deze meisjes? En wat willen ze bereiken? We zien dat mooi zijn langs, maar dat de strijd om de mooiste te worden niet altijd over rozen gaat. Vanavond de unieke documentaire Miss Jolante. Om 9 uur op Nederland 3 bij de Tros. Mis hem niet. Ontdek het batteriecomfort in een van onze showrooms en haal het gratis badkamerboek op. Dit is Radio 1.